Om iets van zijn gading te vinden, van voden of andere waar. Snacht slaapt hij in karren of kisten, of rozen of in een portiek. Hij is voor het oog der toeristen, alleen maar. Bol, de potenraper van Parijs. Eens had hij een huis op te wonen. Een vrouw en een schat van een kind. De dood heeft hem beiden ontnomen. Toen sloeg hij de kop in de wind. Nu wordt hij minachten bekeken. Hij is een losjaar anders niet. Men ziet wel de mansen gebreken.